Reputatiecoaching, podcast nummer 164. Het is alweer een tijdje geleden dat ik de vorige podcast heb uitgebracht. Dus, mocht je afvragen of je iets hebt gemist in de tussentijd... dan betreft het in elk geval geen content van mij. Ik had namelijk een erg drukke tijd waarin ik veel werk moest verzetten. Helaas moesten mijn publiekelijke online activiteit voor reputatiecoaching daarvoor wijken. Maar goed, ik ben dus weer terug en hoe... Ik heb de pauze van twee maanden ook gebruikt om na te denken over hoe ik nu verder ga met reputatiecoaching. Let wel, ik zeg hoe en niet of. Daarover vertel ik je zometeen meer. De onderwerpen voor vandaag zijn als eerste nog een toevoeging op mijn blogpost van afgelopen dinsdag over het bedrijf uit Gouda... ...dat zelfs in deze tijd nog probeert geautomatiseerd backlinks te creëren in reacties op blogposts. Dan wil ik je bijpraten over hoe het gaat met de ANP pagina's op mijn website. Verder heeft Google mijn bedrijf de richtlijnen veranderd. Je kunt ze allemaal nalezen op de pagina's waarvan ik de links heb opgenomen in de show notes, maar ik licht er twee uit. De eerste wijziging gaat over de naamgeving van het bedrijf en de tweede wijziging heeft betrekking op afbeeldingen die je gebruikt voor je vermelding op Google Mijn Bedrijf. Sinds ongeveer een week geleden heb je geen Google Plus account meer nodig om een review te kunnen posten. Dat is goed nieuws, dus ook daarover zometeen meer. En ik sluit de podcast van vandaag af met mijn bevindingen voor een opdrachtgever in Texas voor wie ik een leuke en bruikbare feature heb ingebouwd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 De podcast van vandaag kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 164, dus slash 164. Daar vind je niet alleen een samenvatting, maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links, screenshots enzovoorts. Overdien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op het onderwerpen voor vandaag. Eerder deze week heb ik het ook al gepost. Ik ben terug. Ik heb even een drukke tijd achter de rug, zowel voor mijn werk voor White's als met de verbouwing van onze garage, waar we een trainingsruimte van hebben gemaakt. Nee, niet dat ik aan, gewi ga aan gewichten ga sjorren, maar een trainingsruimte om mensen te trainen. 25 mei aanstaande heb ik de eerste training. Dat is een training reputatiemanagement voor zorgverleners slash medische professionals... dus bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten en dergelijke. De ben je trouwens benieuwd hoe de trainingsruimte eruit ziet? Nou, ik heb het gemakkelijk gemaakt voor je, want... Ik heb niet slechts een paar platte foto's gemaakt, maar een heuze bedrijfspanorama. Ik zou zeggen, om Tele2 te citeren, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Als je virtueel door de trainingsruimte wil lopen, surf je naar www.reputatiecoaching.nl slash binnenkijken. Dus www.reputatiecoaching.nl slash binnenkijken. Deze link vind je ook in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 164. En in de show notes heb ik natuurlijk ook de virtuele tour opgenomen, oftewel embedded, zodat je feitelijk niet eens meer naar de binnenkijken link hoeft te gaan, die ik je zo net gaf. Binnenkort kun je meer informatie over deze training verwachten op de site. Maar ja, tijdens die afwezigheid, ik vertelde het al eventjes, eh, kreeg ik best veel aandacht. Veel mailtjes, berichtjes van, Yo, is alles goed? beetje berichten van, zelfs vanuit België ook. Van, ben je van de aardbol gevallen? Ben je ziek? Ik heb al een tijd geen podcast meer van je gehoord. Is alles goed? Heb je een writers blog? Iedereen kwam met vragen, of nou niet iedereen, dat is overdreven. Veel mensen kwamen met vragen. Ja, ik had gewoon even tijd nodig en gelegenheid om een aantal dingen hier eh, te regelen. Dus, maar goed, ik ben weer terug en uh, vanaf nu kun je weer regelmatig content van mij verwachten en veel content, interessante content. Ik heb een boel leuke dingen op de rit staan, dus uh, ik zou zeggen, stay tuned. En begin dit jaar ontving ik al een paar keer een berichtje van een bepaald bedrijf of ik vrienden wilde worden en me ergens inschrijven en dergelijke. En nu zag ik laatst een overduidelijk geautomatiseerd geposte reactie van datzelfde bedrijf verschijnen op een blogpost hier op reputatiecoaching. Heeft het artikel wellicht al gelezen. Ik heb het eerder deze week gepost. Het, het is een artikel van iemand die, die postte van een bedrijf uit Gouda. Die postte een, een uh, reactie op, een, uh, op het interview met Kogene. Deel 1 of deel 2 weet ik zo even niet meer. En daar was, dat was overduidelijk. Dat was gewoon een pure marketingtekst tekst met een URL naar zijn website. Om te proberen een linkje te verwerven. hopend. dat het een do-follow zou zijn. Maar goed. Alle automatisch gegenereerde links zijn nofollow. In ieder geval, die wilden een dofollow link zien te creëren naar zijn website om zo linktunes te krijgen van een site met autoriteit. Ja, ik vind het eigenlijk een soort spammy backlink of een, of een achterhaalde manier in ieder geval van, van backlinks creëren. Het is niet meer helemaal van deze tijd. En wat ik heb gedaan, ik heb dus bij de website van dat bedrijf, bij de Google mijn bedrijfspagina, heb ik een, een recensie gepost, een review van 1 ster. Dat ik het afraad, bedrijf afraad om met dit bedrijf in zee te gaan. Omdat hij op illegale wijze, eh, op het, in dit geval dus geautomatiseerd, links probeert te verwerven. En wat was nou het, het frappante? Binnen zeven uur, nadat ik die recensie had gepost, stond er bij reputatiecoaching ook een één sterren review. En raad eens van wie? Van een zekere roulette sletten. Nou, je mag raden waar die vandaan komt. Ik vind het een beetje... ...ja, hoe zou ik zeggen, kinderachtig... ...om gelijk een 1 review terug te posten. En ook een dreiging in de mail van... Uh, ...ik ga naar Kassa enzovoort, als volgende site. In ieder geval, het was natuurlijk overduidelijk... ...dat die twee gerelateerd waren. Ik bedoel, ik krijg nooit een 1 review en, ...en ook deze recensie, ik, ik zal hem even voorlezen. Eigenlijk, dat is gewoon... ...het is gewoon komisch, het is gewoon om te lachen, echt. Uh, van Roulette in de afgelopen week gepost. Je kunt hem ook lezen op Google Mijn Bedrijf... ...en ik, ik doe helemaal geen moeite om hem verwijderd te krijgen. Er is gepost... Heel veel geld betaald om onze website te optimaliseren. Echter, deze meneer bakt er helemaal niets van. De teksten kloppen niet. Technisch gezien is de website een rommeltje. We scoren 0% uit 100 qua optimalisatie. En valt niet te praten met deze meneer. Hij laat je gewoon in de kou staan na het leveren van deze slechte SEO. Ja, ik, ik vind het een bijzonder verhaal. Um, en ik, je kent mijn filosofie. Ik zeg ook altijd van als je een negatieve review krijgt, het eerste wat je moet doen is eronder reageren. En mijn reactie was als volgt. Dank je roulettesletten voor deze beoordeling. Alleen vind ik het bijzonder dat je dit post, want ik kan me toch echt niet herinneren dat wij eerder zaken hebben gedaan. Bovendien laat ik mij niet inhuren door bedrijven uit de gambling business, mensenhandel en drugs, wapen of alcoholindustrie. Daarnaast is het verpand dat deze review van een onbekend en anoniem account komt, dat ook maar één review heeft gepost, dat zeg ik even erbij, namelijk dit review, binnen zeven uur nadat ik een artikel heb gepost over spammy backlink activiteiten van een zeker bedrijf uit Gouda. Inmiddels staat de review de ruime dag op en is mijn gemiddelde score gezakt van een 5,0 naar een 4,6. Maar ik vind het wel grappig, te meer dat ik nu eens in de praktijk kon laten zien hoe je moet omgaan met een zogenaamde troll die een 1 ster review post. En dat ik geen 5,0 als review score heb, boeit me dus niet echt. De mensen die de overige reviews lezen en de content op mijn site lezen en de podcast beluisteren, weten heus wel beter. En die doorzien een dergelijke actie meteen. Dus ik laat me rustig staan, ik ga niet eens aanvechten. Ironisch genoeg zet de bedrijfseigenaar van het CEO-bedrijf uit Gouda zich zo erg in de kijker. Door de, ja, binnen die 7 uur nadat ik het review gewoon onder mijn naam had gepost, een review te posten onder het pseudoniem Roulette Sletten. Het zegt genoeg over de werkwijze van het bedrijf, zal ik maar zeggen. Dus lees het artikel, dan weet je welk bedrijf het over gaat in Gouda. En krap je nog een keer achterdoor of je ermee in zee wilt. Lange tijd terug, heel lang geleden, heb ik je verteld dat ik al bezig was met het ANP-compliant maken van de reputatiecoaching Podcast, uh, sorry, website. ANP, staat voor Accelerated Mobile Pages. Dat is een, een samenstelsel van een aantal bestaande technologieën om webpagina's vele malen sneller te maken. En daarvoor is er een, een ANP-plugin voor WordPress. En gelukkig is die ANP-plugin een aantal keer geüpdated, want in het verleden, was het moeilijk voor mij, toen ik hem net had geïnstalleerd, om, om überhaupt gevalideerde pagina's in Google te krijgen. Google klaagde steeds steen en been dat, dat er allemaal fouten zaten in de pagina's. En oké, okay, er zaten een paar pagina's in een, in een plugin voor, uh, die, die ik gebruik voor de podcast, maar goed, die heb ik zelf even handmatig opgelost. En binnenkort in versie 7.0 zou dat ook opgelost worden, zei de ontwikkelaar. Maar inmiddels is de ANP-plugin een aantal keren geüpdatet. En nu gaat het dus echt de goede kant op. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen van de accelerated mobile pages overzicht in, in Google Search Console. Daarin kun je zien dat inmiddels 263 pagina's succesvol als accelerated mobile page zijn geïndexeerd en 61 nog niet. Die hebben nog een error. Maar ik verwacht dat dat nu toch wel snel zal, verder zal verbeteren. Maar ook al ga ik op mijn mobiele telefoon nu testen op g.co/am3p/demo. dus aan elkaar g.co/am3p/demo dan kom ik daar, vanaf daar nog niet op de amp versie van bijvoorbeeld de blogberichten vanuit de zoekresultaten. Maar goed, dat duurt waarschijnlijk nog even. Ik ben in elk geval hoopvol gestemd dat Google nu lekker alle pagina's voor AMP aan het indexeren is. Tot zover de update over AMP. En dan over Google. Google mijn bedrijf om precies te zijn. Ja, het bedrijf verandert continu aan richtlijnen. De ene keer voor dit, de andere keer voor dat. Producten komen de komende nieuwe producten komen erbij, producten veranderen. Uh, diensten veranderen Google Mijn Bedrijf, oh sorry Google Plus is natuurlijk enorm veranderd een tijdje terug uh, maar nu heeft het ook weer nieuwe richtlijnen gepost voor Google Mijn Bedrijf en als eerste gaat het over de naam voor die je kunt kiezen voor, een, voor je lokale bedrijfspagina een aantal, daar zijn een aantal beperkingen aangekomen, zo maakte het voorheen niet uit om uh, als je, je na, de naam van de plaats waar je in gevestigd was, in de bedrijfsnaam opnam, of een straatnaam Tegenwoordig is dat dus echt een no-go. Dat kun je ook nalezen in de, in de richtlijnen van Google. Ik pak ze er even bij. Daar schrijft Google het volgende. Uw naam moet overeenkomen met de echte naam van uw bedrijf, zoals deze consequent wordt gebruikt op de winkelpui, op de website en op briefpapier. Dat is de naam waaronder u bekend bent bij uw klanten. Alle aanvullende informatie, indien relevant, kan worden opgenomen in andere gedeelten van uw bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld adressen en categorieën. Het toevoegen van onnodige informatie aan uw naam, bijvoorbeeld Google Inc. hoofdkantoor in Mountain View in plaats van Google, door marketing slogans, winkelcodes, speciale tekens, openingstijden of informatie over de openingstijden, telefoonnummers, website-URL's, service/productinformatie, locatie/adres of routebeschrijvingen of insluitingsinformatie, bijvoorbeeld iNG in geldautomaat in Jumbo op te nemen, is niet toegestaan. En ik kan je vertellen uit de praktijk dat dit uh, dat dit opeens begon te gelden, deze nieuwe richtlijn. Dat die opeens effectief werd. Een, een opdrachtgever van mij, die heeft een fysiotherapeutpraktijk met vier locaties. En die, um, die scoorde eerst heel goed in de lokale zoekresultaten. En we hadden daar de bedrijfsnaam, de plaatsnaam en de straatnaam in de uh, bedrijfsnaam op Google Mijn Bedrijf vermeld. En opeens begonnen die maar te kelderen en te kelderen en te kelderen. Wat heb ik gedaan? Ik heb ze helemaal opgeschoond. Ik heb de bedrijfsnaam puur Zang de bedrijfsnaam gekozen voor alle vier de locaties. Ik heb uh, de pagina's ook de, de beschrijvingen van de pagina's ook opge, aangepast. Er stond bij de een stond bijvoorbeeld nog een telefoonnummer in, bij de ander stond, stonden een aantal url's in. Uh, ik heb ook de links eruit gehaald, hoewel je in die omschrijving links schijnt te mogen plaatsen, um, heb ik ze er maar even uitgehaald. En grappig genoeg, binnen acht dagen, sterker nog in zeven dagen, zag ik de sites weer terugkomen in de top drie, terwijl ze voorheen nou ver beneden de dertig positie 30 stonden in de lokale zoekresultaten. Dus moet je nagaan hoe snel dat effect kan hebben. Dus mijn advies aan jou is heb jij in je bedrijfsvermelding een plaatsnaam staan of een straatnaam die, niet, die je niet standaard in je gewone bedrijfsnaam hebt en scoor je ook nog eens een keer slecht in de lokale zoekresultaten, pas het dus aan. Kijk ook eens naar de omschrijving die je hebt bij Google Mijn Bedrijf, dus de bedrijfsomschrijving. Kijk eens wat je daarin hebt staan. Haal alle links eruit, geen telefoonnummers, geen rare tekens, geen urls, geen e-mailadressen, niks. Wacht gewoon een paar weken en volg het resultaat. Bepaal voordat je begint. Stel even vast waar de, welke positie je staat in de lokale zoekresultaten. En ga vanaf dat moment kijken als je de verandering hebt doorgevoerd. Of je omhoog komt en hoeveel je omhoog komt. In een aantal gevallen denk ik dat je echt significante verbeteringen kunt zien. Ja, meer informatie ga ik je even niet geven. Er staat heel veel informatie op die pagina op de Google Business Support Forum. Dus ik zal in de show notes de link opnemen. En dan uh, kun je het zelf eens even nalezen. En heb je vragen, Aarzel niet. Stuur me gewoon een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl en ik zal alles in het werk stellen om je verder te helpen. Ja, en dan is, heeft Google de richtlijnen ook veranderd over wat je moet doen met foto's. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat Google Plus uh, helemaal veranderd is. Dus ook de weergave van je bedrijfspagina. Daar is bijna niks meer van over hè, als, je dat, als je dat bekijkt en vergelijk, vergelijkt met hoe het was. Ja, de, wat voornamelijk veranderd is, ik ga niet alle details proberen op te sommen... Met, met verhoudingen 6 staat op 9 en 720 pixels breed en 1024 pixels, weet ik het allemaal. Ga ik even niet doen. Je hebt eigenlijk vijf verschillende type foto's die je op je bedrijfspagina kunt toevoegen. Je hebt dan de voorkeursfoto. Dat is de foto die je wilt weergeven naast de naam van je bedrijf op Google Maps en zoeken. En dan bepaalt Google welke foto er als eerste wordt weergegeven aan de hand van diverse factoren. En dan heb je als tweede de profielfoto... En dat is een profielfoto die ervoor zorgt dat klanten jouw bedrijf kunnen herkennen op Google. En je profielfoto wordt op Google Plus pagina naast je bedrijfsnaam weergegeven. En deze foto moet verschillen van je bedrijfslogo. Let op, het staat heel duidelijk, Google schrijft heel duidelijk, deze foto moet verschillen van je bedrijfslogo. Dus ga niet voor je de profielfoto hetzelfde uploaden als je bedrijfslogo. Google geeft je duidelijk aan wat er moet gebeuren, wat, wat, wat de eisen eraan zijn. Dus doe dat niet. Bij de timmerman thuis piepen de deuren. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik ook niet weet wat ik daar heb staan. Dus ik moet het zelf ook controleren. Dan heb je het logo. Ik zei het er net al. Voeg je logo toe zodat klanten uw bedrijf sneller herkennen, zegt Google. Op Google worden vierkante logo's het best weergegeven. Dus nou, tip van mij. Eh, zorg er dan voor dat je logo in ieder geval weergeeft in een vierkant vlak. Eh, dat kan zijn dat je ene keer misschien de hoogte moet. Voor het ene logo de hoogte wat moet veranderen eh, van het plaatje. De andere keer de breedte. Maar zorg ervoor dus dat je foto in een vierkant vlak kan worden weergegeven. Dan heb je de omslagfoto. En Google zegt daarover kortweg... ...voeg een omslagfoto toe om uw pagina een persoonlijk tintje te geven. Uw omslagfoto is de grote foto die bovenaan uw Google Plus pagina wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat deze foto wordt bijgesneden tot een hoogte breedteverhouding van 16 staat tot 9. Ook weer zoiets van... ...Google geeft een heel duidelijke tip. Hij wordt bijgesneden 16 staat tot 9. Oftewel, uh, ja, voer aan D-beeld. Dus knip je foto dan ook als zodanig... Uh, zorg dat, dus, dat alles wat je erop wilt hebben, dat dat zichtbaar is in dat vlak van die 16 staat tot 9. En Google zegt verder nog de vijfde type foto, wat ze hebben, de aanvullende foto's. Daarover zeggen ze, voeg foto's toe om bepaalde kenmerken van uw bedrijf te benadrukken die een rol spelen in de aankoopbeslissingen van klanten. Wat voor foto's u precies toevoegt is afhankelijk van het soort bedrijf dat u beheert. Natuurlijk, dat moet je zelf bepalen. En dan nog wat praktische tips voor foto's. Ja, Ik kan dat eigenlijk niet onderuit. Toch eventjes die, die pixels noemen. Um, de indeling JPEG of PNG, de grootte moet tussen de 10 kilobyte en de 5 MB zijn. Dus als je foto's wil uploaden groter dan 5 MB, zullen ze niet vertoond worden waarschijnlijk. Ze moeten een minimale resolutie hebben van een lengte van 720 pixels en een breedte van 720 pixels. En dan zegt Google ook nog iets over de kwaliteit. De foto moet scherp en goed belicht zijn en mogen geen wijzigingen zijn aangebracht met Photoshop. En filters moeten spaarzaam zijn gebruikt. De afbeelding moet overeenkomen met de realiteit. Dus ga nog niet proberen allerlei gefilterde Instagram-foto's te uploaden. Google wil dat niet. Daar zijn ze heel duidelijk in. Er is ook nog een uh, heel stuk over fotorichtlijnen voor bulklocaties. Nou, ook die link zal ik opnemen in de show notes. Want dat gaat nog veel verder dat foto's kleiner moeten zijn dan 3000 bij 3000 pixels. En weet ik het allemaal? Enfin, volg de link, lees het zelf na. Een andere wijziging is die, die kort geleden bekend werd, was, is dat je um, geen Google plus-account meer nodig hebt om een review ergens te posten. Je hebt nu alleen nog maar een Google-account nodig. En dat is fijn. Dat is fijn omdat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld een Android-telefoon hebben. En Android, om een Android-telefoon te kunnen registreren, moet jij een Gmail-account aanmaken. Mensen die dus Android hebben, zijn nu in staat, ondanks, ook al zouden ze helemaal geen Google-plus-account hebben, zijn ze toch in staat om bij jouw bedrijf een review te posten. Dus als jij mensen in jouw bedrijf, in jouw restaurant, of welke winkel, of wat dan ook... In je praktijk uh, ziet met een Android-telefoon, kun je ze heel makkelijk vragen om een review te posten. Het snelste werkt het, mijn inziens, om te vragen aan die mensen: van, Joh, zoek even ons op op Google Maps en klik een recensie posten. Of klik een recensie schrijven vanuit je browser als je ons uh, opzoekt, onze bedrijfsnaam, gewoon op, op, op Google. En dan kunnen ze een recensie achterlaten. Het is iets anders. Organiseer je evenementen? Sta je met je bedrijf jaarlijks op verschillende evenementen, zoals beurzen, feesten en dergelijke? Of geef je dikwijls trainingen of presentaties ergens in de landen? Of organiseer je regelmatig of geregeld webinars die je extra aandacht wilt geven in de zoekresultaten? Dan heb ik iets waarmee jij extra kunt opvallen in die zoekresultaten. Namelijk met het vertonen van die evenementen. Je ziet er maar heel weinig toegepast. Een paar sites waar je bijvoorbeeld wel ziet is uh, Ticketmaster van concerten en andere soortgelijke sites. Of als je bijvoorbeeld in type, uh, ik weet niet eigenlijk uh, concerten in Amsterdam of zo. Ik zal eens even proberen. Nee, zelfs niet met concerten in Amsterdam. Maar als ik misschien zeg concerten in de Heineken Music Hall. Ah, die hebben het wel. Dat we, dan verschijnen de uh, evenementen. Die verschijnen zowel in de organische zoekresultaten. Moet je, maar, ik, moet je maar eens even kijken. Ik zal even een screenshot ervan maken. En die opnemen in de show notes. Uh, dat verschijnen zowel in de organische zoekresultaten. Als in dit geval ook bij de uh, bedrijfsmelding aan de rechterkant van de pagina. Dus de, de knowledge graph van het bedrijf. Maar wat is er nu nog mooier dan dat jij ook zulke soortgelijke resultaten op jouw website kunt vertonen? Kijk, op je WordPress-site zijn er allerlei zijn er verschillende plugins. Maar dat zijn, ja, die zijn vaak lastig, kostbaar, moeilijk te configureren en vaak kunnen ze ook niet precies datgene wat je eigenlijk wil. Namelijk die resultaten in de zoekresultaten of die um, evenementen in de zoekresultaten krijgen. Een klant van White Spark uit Canada, waarvoor ik diverse projecten doe, heeft dagelijks evenementen in zijn verschillende trampolineparken in Texas. Hij gebruikte ook zo'n commerciële plugin die het kort gezegd niet goed deed. Ze kon die wel evenementen op zijn webpagina's vertonen, maar er werd onder water geen code gegenereerd om ervoor te zorgen dat evenementen ook in de zoekresultaten werden vertoond. Dus ik ben iets voor hem gaan programmeren en daar is iets leuks uitgekomen. Tenminste vind ik zelf en, en andere mensen in de omgeving die het al hebben gezien, die zijn helemaal lyrisch over. Wat heb ik gedaan? Kort gezegd heeft deze man nu voor elke locatie een specifieke Google Calendar waarin hij en zijn staf de evenementen kunnen opnemen. Simpelweg, zelfs vanaf een smartphone. Hè. Ze kunnen dus gewoon die evenementen in de Google Calendar boeken, verwijderen, verplaatsen, in tijden veranderen. Ze kunnen in, daarin zeggen dat ze gesloten zijn, whatever. En deze verschijnen dan automatisch binnen zo'n 5 tot 10 minuten op de website. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar wat nog veel mooier is, is dat ze vanaf het moment dat ze op de site staan, ook op een speciale manier worden aangeboden aan Google, via die speciale opmaak waar ik het zo net over had, om ervoor te zorgen dat ze in de zoekresultaten worden vertoond. En dat gaat ver. In de show notes heb ik een paar screenshots opgenomen van hoe deze worden vertoond. Allereerst een simpele vermelding onder het zoekresultaat van de locatiepagina op de site. Nou, ik vertelde dat je net al van Heineken Music Hall, ook die kun je zien in de, in de show notes. Maar ook wordt, wordt, worden zijn evenementen vertoond uh, in de lokale evenementen van een stad. Als je dus zoekt op events en de stadsnaam, dan worden ze ook vertoond. Kijk maar eens terug in de show notes op Slash 164 en Wat ook mooi is, is als je dan op zo'n evenement in een stad klikt, wat je dan te zien krijgt, is echt heel mooi. En als je die afbeeldingen bekijkt, zie je meteen dat er voor jou wellicht ook mogelijkheden liggen. Nou, dan vraag je je misschien af, ja, waarvoor moet ik het doen? Wat zijn de voordelen? Nou, in eerste instantie, je hebt veel meer screen real estate in de zoekresultaten, want je vermelding wordt beduidend groter. En niet veel mensen kennen het, dus het valt ook extra op. En omdat het extra opvalt, is de kans groot dat het meer kliks genereert, dus een verhoogde CTR, oftewel click through rate. Het genereert dus meer verkeer, meer kans om, om, ja, om je omzet te vergroten. En het mooie is ook, die code, het is geen WordPress plugin, die code werkt dus niet alleen in WordPress, maar ook in Drupal, Joomla of welk ander PHP gebaseerd CMS dan ook. En last but not least, het is gratis. Stel je nu eens voor dat het zo simpel kan zijn als eenmalig een kalender aanmaken in Google Calendar... Nog wat dingetjes regelen, zo'n drie regels code in je website opnemen, waarna je vervolgens alle technische dingen kunt vergeten. Want vanaf dat moment manage jij namelijk de evenementen die in de zoekresultaten worden vertoond, simpel in je Google Calendar, die je ook nog eens vanaf elk apparaat kunt benaderen. Wil jij dat ook? Hou dan het weblog van Whitepark in de gaten, want daar komt later deze week het artikel met de volledige instructie hoe je dit zelf kunt realiseren. En zodra het artikel online staat, zal ik het natuurlijk ook hier vermelden met een link naar het artikel. Je kunt de website van Whitespark overigens vinden op www.whitespark.ca en Whitespark schrijf je als -E W-H-I-T-E-S-P-A-R-K Spark. Oh, en mocht je je afvragen of ik het zelf ook toepas? Uh, uh, ja, ik heb het op www.reputatiecoaching.nl ook geïmplementeerd. Nu is alleen even de vraag hoe lang het duurt tot Google de homepagina van de site opnieuw heeft geïndexeerd. Je ziet de geplande trainingen nog niet dus je zult nog heel even moeten wachten maar ook hier geldt